Let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 President Obama stuurde vorige week aan opnieuw overleg met Moskou, maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vindt dat alle landen die kernwapens bezitten moeten meedoen aan zulke besprekingen. Rusland en de VS tekenen in 2010 een verdrag waarin staat dat het arsenaal van beide landen geleidelijk aan wordt teruggebracht tot elk 1500 kernkoppen. De Marokkaanse politie heeft in Tanger een 26-jarige Amsterdammer aangehouden. De man is een verdachte in het onderzoek naar de schietpartij in de staatsliedenbuurt in Amsterdam eind december. Daarbij kwamen twee mannen om het leven. De schietpartij baarde veel opzien. De slachtoffers zaten in een auto en werden vanuit een andere auto met mitrailleurs onder vuur genomen. In de zaak zitten al twee mannen vast. Fans van Bruce Springsteen hebben files veroorzaakt op de snelwegen rond Nijmegen. Voor het optreden van de Bos in het Goffertpark Park worden 60.000 mensen verwacht. De files waren hooguit een paar kilometer... waardoor de extra reistijd ongeveer een kwartier was. Het concert is rond half vijf begonnen met een voorprogramma... waarin Jamie N. Commons en de Black Rose optreden. Bruce Springsteen staat vanaf 7 uur geprogrammeerd met zijn E-Street Band. Het concert in Nijmegen is onderdeel van zijn Wrecking Ball World Tour... Lucinda Brand uit Rotterdam heeft het NK wielrennen bij de vrouwen gewonnen. Op het parcours in Kerkraden bleef zij Marianne Vos en de kampioenen van vorig jaar, Annemiek van Vleuten, voor. Brand reed bijna 13 ronden alleen op kop. In de laatste ronde kwamen Vos en van Vleuten nog dichtbij, maar Brand bleef hen zo'n 20 seconden voor. Brand, Vos en van Vleuten rijden voor de Rabobankploeg.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 zover het ritme van ZFM via de Hang me on they wall, grow them chest head. Why you listen to other shit? You got the best head. Come on, try your luck, shorty. I got the rest, gay. Bet you anything, you ain't ready, and you get left there. Ain't known for front and vouch for my behavior. Same way they get down, I get down for this paper. team, me from my pen, so you protest. I still need to know who I am, to cop the record. Take it like a class on me, and learn a lesson. Bottom line, my world. Y'all's borderline bullshit. Uh, know exactly uh, what I want for me. You cats is clueless. Those foes will flow through my hands like Waka. Keeps that uh, growing uh, for my uh, son, on no matter. E wanna own cash. Fuck what you bought her. Uh, He's been you. Oh, uh, uh, that's what mommy taught her. So hardball is played. Won't start today. Song after song I write so I get paid. Thought I wasn't following up with the second round. Now bitch, swallow it up while I shove it down. Make them love me over again and over your name. Bet you they get over your style. Man, I give it all I got, but still she wants to get some money.